Die zaken moeten jurisprudentie opleveren, waardoor duidelijk wordt in hoeverre hypotheekklanten van de DSB recht hebben op schadevergoeding. De advocaat wil bij de 50 voorbeeldzaken de diverse misstanden bij DSB-leningen aan de kaak stellen. Zoals onnodige koopsommen, koppelverkoop en overkreditering. In de reactie zeggen de curatoren dat ze verschillende gedupeerden al voorstellen hebben gedaan voor een compensatie. Pas als die niets opleveren, moet de rechter een beslissing nemen, zeggen de curatoren. Minister Donner geeft het UWV meer geld om werkloos aan de slag te helpen met reïntegratietrajecten. In een brief aan de Kamer staat dat hij 35 miljoen euro extra geeft, waardoor er in totaal 161 miljoen euro beschikbaar komt. Vorige week werd duidelijk dat het geld voor 2010 al bijna op is. Dat komt ook doordat er vorig jaar veel vaker reïntegratiebureaus zijn ingeschakeld. De Belgische koning Albert ontkent dat hij een privévermogen heeft van 1 miljard euro. Hij heeft een persbericht gestuurd naar Belgische media... waarin hij reageert op de ophef over onthullingen in een boek van een Belgische onderzoeksjournalist. Daarin staat dat het fortuin van het Koninklijk Huis veel hoger is... dan het bedrag van 12,4 miljoen euro dat al jaren wordt opgegeven aan de fiscus. Zo zou koning Albert zeker een miljard euro aan aandelen hebben. Ook staat in het boek dat verschillende koninklijke erfenissen nooit zijn geregistreerd. In zijn reactie noemt koning Albert het bedrag van 1 miljard euro uit de lucht gegrepen. Het biermerk Olm gaat zijn etiketten aanpassen omdat die te veel op de labels van Heineken lijken. In ruil daarvoor heeft Heineken een kort geding tegen Olm ingetrokken. Olm probeert al acht jaar een deel van de Nederlandse biermarkt te veroveren. Het merk kwam onlangs met een nieuw etiket met daarin nadrukkelijk een groene kleur en een rode ster. Eindeken vond het omflesje te veel lijken op zijn eigen flesje en stapte naar de rechter. Het weer: regen vanavond, vannacht vanuit het noorden droog met minimaal rond 3 graden. Morgen droog en wat opklaringen. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM met, met nu de hoop. Ik ben bij de hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Raakte ik in een depressie? Aan cocaïne? Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Leuk doen verslaving van het vrije leven. Lo is dus, uh, hartstikke verslaving. Internetverslaving. Ze doen hier goed werk bij de Dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. Tijd vult ik me keren. Godverslaving? Alcoholprobleem. Dit is de Hoop Magazine. Mijn naam is Rob Veenstra. En in deze uitzending praat ik met Joop Godmers over zijn verleden met verslaving. Spoken Cause nothing on earth is as beautiful as you Jesus. And you opened my eyes to your wonders You captured my heart with this love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 after to where you see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 Gave my sin, you washed me with your blood, you gave me new life in your son. I gave to you my heart, you crowned me. We'll <laughs>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 Give thanks to the Lord.